Dag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt voor kroegen extra aanpoten met de oranje shotjes en bitterballen. Tijdens corona zijn een hoop koksen en mensen uit de bediening weggegaan en weggebleven. Nieuwe mensen zijn bijna niet te vinden. En personeel dat er nog is, gaat morgen liever feesten. Merken ze ook bij dit eetcafé in Waalwijk, in Brabant. Ja, Koningsdag is een heel groot probleem. Dan, uh, ja, die, die jonge meiden die gaan op stap en die zijn al twee jaar aan het zoek en hebben ze niks kunnen doen. En die zeggen nu gewoon, uh, ja, we kunnen niet werken, want we gaan op stap. Ja, en daar kun je dan dus ook mee doen. Ja, ook deze meiden gaan de hort op. Ja, dat is de enige dag, een beetje in de vakantie dat ik een keer vrij heb. De rest moet bijna allemaal werken. Ik ga dit keer wel een keertje feesten. Ja. na twee jaar tijd uh, vond ik het toch wel gezellig om ook een keer uh, te feesten. Een gaslek vanochtend bij werkzaamheden in een woonwijk in Nijmegen. In meerdere huizen is gas terechtgekomen. Daarom moeten bewoners de komende uren buiten blijven. Het lek is inmiddels gedicht. De brandweer heeft de ramen van de huizen opengezet om het gas weg te krijgen. Een opvallende aanhouding in Zevenaar in Gelderland. De agenten hielden een man aan die zei dat hij postpakketjes naar Duitsland wilde brengen. Toen ze de doosjes openmaakten, zaten er drop- en koekblikken in, gevuld met drugs. Het gaat om 6000 ecstasypillen en bijna 7 kilo MDMA. En de Amerikaanse YouTuber Trevor Jacob is zijn vliegbrevet kwijt. In een filmpje eind vorig jaar zie je hoe de propeller van zijn vliegtuigje stilvalt. terwijl hij boven een ruig natuurgebied in Californië vliegt. Na een paar vloeken springt hij eruit. Oh, f***. Oh, f***. Ja, naar eigen zeggen was er geen plek om veilig te landen. Ik ben gewoon. in wat er gebeurd. Well, where the hell am I gonna land a freaking plane? I'm gonna die. That's why I always freaking fly with a parachute. Ja, maar veel piloten twijfelden al aan het verhaal. En de Amerikaanse luchtvaartwaakhond gelooft er ook niks van. Het vliegtuigje was volgehangen met camera's. En ze denken dat hij het toestel met offset heeft gecrashed voor de views. Daarom mag hij voorlopig niet meer vliegen. Het weer regelmatig zon. Gaat je op 15, in Limburg nog kans op een bui. En morgen, Koningsdag, wordt het lekker zonnig. Het blijft droog bij 14 tot 17 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug lieve luisteraars op deze. De 26 april, weer de dag voor onze ko Koningsdag, die we weer gaan vieren morgen. Met alle leuke festiviteiten. Wat hebben we daar lang op moeten wachten? Het ja. tweede uur van deze runs gaan we wederom wat uh, leuke muziek draaien. En uh, in verband met het, uh, uh, het overlijden van onze Henny Vrienden uh, gisteren, gaan we ook uh, weer wederom dit tweede uur wat uh, Doe maar. En Henny Vrienden nummertjes draaien. Want uh, ja, deze man heeft zoveel muziek voor ons achtergelaten. Dat uh, moeten we gewoon even gaan horen. Uh, Luci, je bent van de. Recepten, normaal gesproken. Je hebt wel eens gehoord van pittenkoekjes en karnemelk. Nee. Nou, ja, maar, dat... de, de, moet er... wil je dat nu? Nou, nee, dan ga ik het draaien, want dat is namelijk het nummer van uh, Henny Vrienden. Au. Oh. Ya just Karnemelk met bitterkoekjes. Een leuke combinatie trouwens. He? Karnemelk met bitterkoekjes? Ja, zo heet, zo heet het. Ja. Oh. Ja. Nou, nou uh, ik heb... Zater, uh, zater, uh, ja. ik, uh, ik weet het niet. Het is de titel. Dus, zater ik zater. heb een heel lekker... Uh, ander recept. Ander recept. Ja, maar ook wel heel lekker hoor. Die ga je nu ook doen? Dacht ik, nee, dat doen, doen we later. Want doen we later. Oké, uh... oké. Okay, okay. Nou, dan heb ik wel een andere doetip. Want uh, we gaan weer denderen door de duinen. Uh, Wandel is gezellig en uh, gezond. Wanneer men wandelt, maakt men vitamine D aan en loopt men alles soepel en los. Dan krijgt u vislucht in de neus en longen, en de wind waait door uw haren. We wandelen één uur onder begeleiding van uh, Joke Bijts. Uh, Joke neemt u mee in haar vertellingen over de wereld van dier, boom, plant en mens. Stokken en verrekijken mogen mee. Uh, goede schoenen is een uh, must. Bij weer of geen weer, het gaat door. Ook wanneer Dendren door de duinen niet meer gepland staat... loopt de groep elke dinsdagmorgen met elkaar. En u krijgt 25% korting op de cursusprijs als u een kopie van uw UD gaat en de zandverpas inlevert. Uh, dat gaat allemaal plaatsvinden op een dinsdag uh, van 10 tot 11. En dat is dan van 11 mei tot en met 12 juli gaat dat gebeuren. En 10 keer. En de kosten zijn dan 30 euro. En dat gaat allemaal geschieden in de waterleidingduinen. Ik denk als u wat info wilt hierover... dat u het even kan doen bij het pluspunt uh, 023 574 0330 of uh, info... Het pluspunt.zandvoort.nl Leuke tip weer. Het is uh, een heel leuk, leuk wandel van. hoor. In de, ambt, ik ook. In of. de waterleiding daar nu. Zeker. Ja. Nou Er moet nog meegelachen worden. Het volgende dag. Telefoon. <lacht> Hallo? Hallo? Oh, opgehangen. Ja, Ik word de hele avond gebeld. Ik heb namelijk een uh, contactadvertentie geplaatst. Man zoekt vrouw, neuken, geen bezwaar. <lacht> en, uh, ja, dat laatste heb ik erbij gezet omdat in de loop van de relatie schijnt het neuken nog wel eens af te nemen. Althans, dat hoor ik van vrienden van mij. Nou, bij u dan niet, maar bij vrienden van mij wordt het minder. En daarom uh, heb ik het er nu bij gezet in die advertentie. Dat ik later kon zeggen hallo kring, je wist het. Hè? Ja. En die, uh, die telefoon. Huh? Het wordt neuk is gevallen en meneer komt los, hoor jawel. wel. Zijn broer er ook naar zo. Hoor. Trouwens, even over die telefoon gesproken. Die druk ik zelf in, die knop. Dat vind ik makkelijker. Ik kan ook die knop daar aan iemand in de coulisse geven. Die gaat dan die knop drukken en dan gaat hier de telefoon. Denkt u zeker telefoon? Denkt u toch niet? Ik zou gewoon een lul op een knop te drukken. Dan denk je dat denkt u dan toch? Ja, we zijn er met allemaal volwassen mensen onder elkaar. Ik denk toch niet dat ik net echt iemand aan de telefoon had. Had ik ook niet, want die had opgehangen. Maar ik bedoel, het is toch allemaal maar onzin? Ik zit tegen mijn vrouw als ik een kerel moet inhuren die op die knop drukt. Dat kost me 40.000 gulden per jaar. Ik maak er wel een grapje van. Ja. Ik ja, kan dat geld goed gebruiken, want ik ben net verhuisd. Ik woon hier in de Amsterdamse Grachtengordel. Waarom? Omdat alle bekende Nederlanders daar wonen. En daar hoor ik nu ook bij. Hartstikke leuk. Ze zwaaien we de hele dag naar elkaar. Al die braakhekkers. Hartstikke leuk. Hallo. Ja. Prachtig huis heb ik gekocht. Mooi, mooi, groot. De enige die klaagt is mijn werkster. Ja, het is zo groot. Ik zeg, zit toch niet te zeikenwijf. Ja, maar je betaalt zo slecht. Ik zeg, nou, wees blij. Stel dat je goed betaalt voor het weet, koop je zelf ook zo'n pand. Moet je twee van die huizen schoonmaken, hè? Ja. Vond ze een moeilijk grapje, zei ze, een moeilijk grapje. Maar ja, ze lult alleen maar Spaans, dus... Uh... En ze is illegaal, dus ze mag niet te lang kletsen. Ik zeg, anders wordt het weer bollenpellen. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, Ja, ik zit hier boven en ik weiger absoluut om naar beneden te gaan. Hier beneden zit mijn familie. En mijn familie die kijkt de hele dag debiele televisie. Uitsluitend debiele televisie. Dus, uh, uh, all you need is love, of het spijt me, of, uh, of spoorloos. Nou, dat, dat gaat dan wel, maar, maar dat soort... Uh... Dat soort... Ja, dat vind ik wel een lekker wijf bij dat spoorloos. Godverdomme. Daar zou ik nog wel even zoek voor willen raken. Dan uh, zou ik nog wel een spelletje weten als ze me vindt. Maar, uh, maar dat, dat, dat, dat, ken je dat? Dat dat, uh, dat het spijt me met die Caroline Intense... dat er dan zo'n uh, rantebiel uh, met zo'n bloemetje in beeld komt. Dat spijt me dat ik... Uh, dat ik... Uh, uh, dat ik vijf jaar geleden een tientje voor je heb geleend. En dat ik dat nooit heb terugbetaald. Maar ik moest je adres kwijt. Maar bij de evacuatie kwam ik erachter dat je mijn buurman was. En dan die tense jankenkring. Godverdomme, jankenkring. De laatste keer bij zo'n opname geweest. Daar ging hij meer bij. En de mol vulde ze zakken. En toen heb, ik die, uh, toen heb ik die tribune gezien. Maar altijd al dat volk zit te klappen, weet je. Dat, dat, dat. En toen vertelde Joop van der Ende aan mij. Na elk programma komt daar nieuw publiek op die tribune. Ja, ik wist dat dus niet. Ik dacht, we hebben gewoon 500 debielen en die doen het elke dag. Absoluut niet, waar? We hebben er miljoenen. Ze staan voor in de rij. Ik zag, laat al dat volk weer zo zitten. Ik denk jezus, en die moeten nog gaan dementeren. Dat zal me toch een plas geven, of niet, hè? Ja, want dement worden we allemaal. Zelfs Reagan werd dement, dat vond ik zo mooi. Die schreef een brief aan de hele wereld. Ik heb Alzheimer. Ondertussen zijn er al drie van die brieven binnen, maar goed. Ja, die vertel ik geen twee keer, hoor. Nee, nee. See if she Wederom, uh, doe maar. Ook wel lekker, hè, dit nummer? Heerlijk. Ja. Ga jij het recept uh, doen voor onze luisteraars? Ik ga het recept doen. Ik heb een overheerlijk recept en het is een stroopwafelcake. Lekker goed. Hij ziet er ook lekker uit, vind ik zelf, heel eerlijk gezegd. En wat hebben we daarvoor nodig? Dat gaan we even opzoeken... Wij hebben nodig 240 gram suiker, 240 gram boter... plus om, uh, wat, om het uh, in te vetten, 280 gram zelfrijzend bakmeel... één zakje vanillesuiker, een snufje zout, vier grote eieren... zes stroopwafels, een snufje kaneel en 75 gram fudge. Wat je nog meer nodig hebt is een cakevorm, bakpapier... En uiteraard een mixer. Je begint met, de bereiding, eh, begint met het verwarmen van de oven op 175 graden. En je vet vast de bakvorm goed in en legt eventueel een velletje bakpapier op de bodem. Eh, want hierdoor gaat de cake er makkelijker uit. Daarna mi mix je de suiker met vanillesuiker en boter romig... Mix één voor één de eieren erdoor, zeef het zelfreizend bakmeel met de snufje zout en kaneel erbij en spatel of mix nog een keer goed door. Snijd of breek vijf stroopwafels in stukjes en spatel deze door het cakebeslag. Doe het cakebeslag in de bakvorm, zet de cakevorm circa 60 minuten in de oven tot hij mooi gerezen en gaar is. En controleer met een prikker of de cake er droog en schoon uitkomt en laat hem afkoelen. Smelt de fudge au bien-marie. Het duurt ongeveer uh, zeg maar 10 minuten totdat dit is veranderd in een karamelsaus. Verdeel de saus over de cake en snijd of breek de laatste stroofwafel in kleine stukjes en verdeel over de karamelsaus. Dan heb ik nog een tip. Bewaar de cake afgedekt maximaal 4 dagen. Hij ziet er zo lekker uit. Ik denk, het is een hele lekkere cake voor Koningsdag. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken bij de mensen. Ik hoop het ook. Wil je het nog, ging het een beetje te snel. Wil je het teruglezen? Je kunt het recept vinden op uh, leukerecepten.nl. Oké, okay, dankjewel. Dus voor deze lekkere baktip voor onze luisteraars. Uh, ja, doe maar. En die vrienden zijn het natuurlijk uh, Nederlandstalige kanjes. Uh, wie ook uh, hele lekkere muziek heeft gemaakt dat is Peter Koelemijn natuurlijk, hè? Die ken je ook wel, ja. ja. Hij heeft natuurlijk ook wel die lekkere stamnummers komt van het dak af en uh, dat soort dingen. Maar ook eens, er is er ooit in een grijs verleden dit nummer gemaakt, uh, De Sprong in de Duister. Een uh, lied met een uh, mooie achterliggende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 Nee, de koele wijn was dit. Het was niet de van het dak af. Dit was de sprong in de duister. En, uh, het was ook, was ook een beetje wel een sprong. Wel een het was sprong. niet van het dak, maar wel uh, duister. Maar een heel ander soort nietje. Maar hoe ja, ja, nummer. Het was wel een sprong. Ja. Uh, even kijken. Dus ik heb weer wat een uh, agendapunt van de pluspunt. Uh, dat gaat over Google Drive. Uh, naast foto's kunt u ook uh, andere bestanden opslaan in de cloud van Google. U heeft een Gmail-account nodig en u moet ingelogd zijn met dit account. En Google Drive is meestal al geïnstalleerd op Android-apparaten. Op de iPhone of iPad kan Google Drive geïnstalleerd worden. Mappen op uw laptop kunt u nu, uh, laten synchroniseren... en uh, de bijlagen in Gmail kunnen direct worden opgeslagen uh, in Drive. Het zal makkelijker op andere apparaten ook uh, over je gegevens beschikken. Een kleine cursus daarvoor is dinsdag 26 april van 10 tot 12. Dat is een workshop en dat, is dan, uh, dat kost dan 10 euro. En wederom krijgt u 25% korting op de cursusprijs... als u een kopie van ID-kaart en de Zandvoort pas inlevert. Dat is dus dinsdag 26 april van 10 tot 12. En dat gaat dan uh, door uh, bij Pluspunt. En informatie kunnen u natuurlijk over krijgen bij uh, Pluspunt. Dat, neem ik aan, dat is dan info. Uh, plus, pluspunt.zandvoort.nl nou, ja. Lus, wat uh, heb jij nog wat te melden? Ik heb... Uh, ja, want we hebben natuurlijk ook nog... een, uh, een podium in de Hadstraat, En daar hebben we ook... Uh, dat is in samenwerking... met uh, Zin. Brasserie Zin. Anders. En uh, met uh, Vier. En dan ga ik heel even opzoeken. Even kijken... Wie er nou allemaal komen, dat is, uh, op het, die komen op het buitenpodium, zoals ik al eerder meldde. En uh, wie treden daarop? Dat is DJ Mick, DJ Molina, Tony Andersson, Omar Larijnes, Saskia Sovul en Mark Vledderman. En dat is in, uh, allemaal in samenwerking. Zoals ik al zei, Café Anders, Café 4 en Brasserie Zin. Dus dat is morgenavond. Binnenleuke activiteit te doen morgen. Hebben. Echt waar. Heel oh, nee. leuk. Nou. Se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchachos. Se la dio con ay, dale tu cuerpo, alegría, Macarena que tu cuerpo es Macarena, ay, Macarena tu cuerpo es pa dar la alegría y dale tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, Macarena, Te Macarena, los veranos de Marbella, Macarena, Macarena, Macarena, Macarena, Legen we Ah, hoe heet dit nummer? Macarena, toch? Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik dacht, dit hadden wel gezegd al een paar keer. Uh, ja, je hebt ook ja. wat, uh, wat opgelegd. Ja, ik, ik heb nog iets uh, uh, over Henny Vinte. Uh, die man heeft zoveel uh, gedaan en zoveel geschreven. In uh, 2016 vormde hij samen met Boudewijn de Groot en George Koymans het trio Vreemde Kostgangers. Ze begonnen dat jaar aan hun eerste theatertour. en brachten in 2017 twee albums uit. Het is in ieder geval echt veel wat je over hem kan vertellen en laten horen. Ik ben echt zoveel mooie nummers tegengekomen. En met zoveel, sommige bij leven al legendarische personen. zoals bij dit nummer samen met Bouwdwijn Groot en George Coijmans. Dit nummer is opgenomen in Carré in 2016. En ik wilde hem graag laten horen, want ik vind dit toch wel weer een heel apart iets. We zijn benieuwd, Loes. Want ik wil eens met je praten Ik ben alleen zo blij als toen Nee schrik maar niet, ik wil je niet verlaten Wat Luc even opgezocht heeft, dat was de uh, Rare kost, Vreemde Kostgangers. Heet dit groepje zo wel eens? Ja, vreemde, de Vreemde Kostgangers. En dat waren, waren ze live in Carré. Ja, en daar uh, hebben we het toen net over. Van, nou ja, Henny uh, Vrienden overleden. Uh, George Colemans, Enster ziek. En dan hebben we alleen nog onze eigen grijze duif Boudewijn de Groot. Ja, en die, is natuurlijk... die is er nog. En, gelukkig. Uh, nou, gelukkig wel. En eigenlijk had ik gedacht, ik heb een nummer klaarstaan van Boudewijn en Groot. Want het, uh, die kon ook mooie muziek maken. En uh, in deze omstandigheden is het eigenlijk wel mooi. Dat heet uh, Testament. Na 22 jaren in dit leven, maak ik het testament op van mijn jeugd.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 Het blijft zo mooi. Testament ja. van Boudewijn de Groot. Dat heeft die maar nog lekkere muziek gemaakt. en uh, Hij woont wel lekker dicht in de buurt ook nog. Hey. Jij woont in Haarlem. Ja. Ja. ja, leuk. Dan iemand in je regio? Ook een groetje in Heemsteden, <gacht> Zeker. Geboren in Jakarta. Ja. Uh, Luus, jij hebt het weer? Ik heb het weer. Van Rico. Ja, nou, van Rico. We zijn weer. Ik ga het je vertellen. Na een vrij koude maandag, het was gisteren echt koud... ...ziet het weerbeeld er op deze dinsdag gelukkig heel anders uit. De zon schijnt flink en het blijft droog. Er waait een matige noordenwind en het wordt 13 graden. Vanavond en de komende koningsnacht is het droog... ...met een mix van wolken en opklaringen. Er staat weinig wind en het koelt af naar een graad of 5. Morgen, Koningsdag, zijn er flinke perioden met zon... Het blijft dan ook droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordenwind. De temperatuur loopt op naar 14 graden. Donderdag gaat de zon weer flink schijnen. Er mag op 11 uur zon worden gerekend en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt 16 graden. Vrijdag blijft het ook droog en zijn er perioden met zon. Er waait een matige noorden tot noordoostenwind en het wordt wederom 14 graden. In het weekend gaat de zon ook geregeld schijnen en blijft het ook droog. Er waait een matige noordenwind en het wordt 13 tot 15 graden. Ook volgende week is het met 13 tot 15 graden nog aan de frisse kant. En pas vanaf bevrijdingsdag loopt de temperatuur enkele graden op. Uh, dat was het dan weer voor vandaag. Uh, maak er een mooie dag van en uh, een hele fijne koningsdag... al. Van uh, Rico Schreder. Oké, okay, en dan gaan we maar een beetje zonnig muziek bedraaien dan. Ja. Doe maar. <coughs> Ik hoorde je En de arena. In de arena, een lachrimpakje in de arena. Dat ik wou, dat ik wou, dat ik wou, dat ik wou, dat ik wou, dat ik en la ik wou, dat ik wou, dat ik wou, la ik La que quisiera quisiera encontrar Tori yo tori la morla la lambanto, tori yo la morla cuando yo era chiquitito también jugaba las bolas, pero ya soy mayorcito. y juego con otra cosa que caramba y con tori yo tori mioca, la borlan. la lambanto, la tori yo La bola. la kikker met u, ik no de kikker ik heb de kikker met u, ik heb de kikker met u, ik heb de kikker met ik de kikker de La bomba de pregunta, La que todo to que vengo a saber. la pregunta que le hizo el caló. Chamela la respuesta que le dio el la Yo lo madé por ser tan calor. El gitano sacó la boca y le hizo un. por decirme no que, ¿Que, lo digo. Sí, sí, sí. Por decirme que, Que yo lo digo, sí sí sí Ay, yo lo mato, lo mato Ay, voy a matar. Ay yo lo mato, lo mato Ay, me Ay yo lo mato, lo mato, lo mato, Ay, lo, mato lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo voy a matar No estaba muerto, estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parranda A mi amigo Blanco Herrera Le pagaron su salario tú vey No estaba muerto, estaba de parranda Su mujer ya no lo quiere ik quiero dormir con de lauw. Ik heb Ik heb nog altijd de lauw. Ik heb Ik heb nog altijd de lauw. Ik heb Ik heb nog altijd Er genoeg lus? Nou, dat was echt een uh, gouden oude. Zullen we nog zo eentje doen? Ja, doe maar. Ik, ik word daar vrolijk van. Dus het geen uh, zon en sfeer moet geven, dan weet ik het ook niet meer. De, precies, He? dit ja, is uh, een en al zomer. Dat bedoel ik maar. Ja, en we gaan een beetje naar het eind van het programma weer. En we gaan hard die twee uurtjes elke dinsdag nou. toch, hè? Ja. Nou, we gaan op een rustige manier uit doen we met een nou, lekker duwtje Oh daar. I want to see everything. En met Diana Ross en Marvin Gaye, your Everything, uh, zijn we er alweer deze twee uurtjes doorheen. Uh, we hebben het weer met alle plezier gedaan, toch dus? Ja, zeker wel. En uh, ja, natuurlijk wensen we alle mensen voor uh, morgen een uh, hele fijne Koningsdag. Met ja. mooi weer, leuke activiteiten. Het mag weer, dus geniet ervan, zeggen wij maar. Ja, alles gaat weer uh, volop. Volop, zonder is Heer. heerlijk. Geniet er allemaal van. Het weer is er redelijk uit, dus wat willen we nog meer? En uh, ja, je weet onze tip voor altijd, uh, blijf gezond en let op elkaar. En wat lust mij betreft, tot de volgende week, dinsdag.